Twee uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Over twee jaar is er een wereldklimaattop in Nederland. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt... bij de presentatie van een nieuwe internationale klimaatcommissie... die in Nederland wordt gevestigd. Die commissie stelt een mondiaal actieplan op... tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het plan wordt over twee jaar gepresenteerd... en zal gaan over hoe landen zich kunnen beschermen... tegen bijvoorbeeld extreme droogte en overstromingen. Bij een treinongeluk in Marokko zijn volgens Marokkaanse media zeker zes doden gevallen. Er zouden 72 mensen gewond zijn geraakt. De trein ontspoorde aan het eind van de ochtend bij de plaats Boeknadel. Vijf kilometer van Rabat. De trein was onderweg naar Casablanca. De oorzaak van het ongeluk in Marokko is nog onbekend. Minister Hoekstra van Financiën gaat volgende week niet naar Saoedi-Arabië, als blijkt dat het land betrokken is bij de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Ook als Saoedi-Arabië zwijgt over die zaak, blijft Hoekstra thuis. Volgende week is in de hoofdstad Riyadh een grote conferentie over sociaal-economische onderwerpen. In Riyad was er vandaag een ontmoeting tussen de Saoedische koning en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Wat daarover Khashoggi is gezegd, is nog niet bekend. Minister Hoekstra zegt dat hij exact wil weten wat er met Khashoggi is gebeurd en dat geloofwaardig onderzoek... in de zaak heel belangrijk is. Na Volkswagen moet ook dochterbedrijf Audi... een boete betalen voor het schummel met diesel. Bij Audi gaat het om 800 miljoen euro. Volkswagen moest ruim een miljard betalen. Bij Audi gaat het om V6 en V8 dieselmotoren. Die zijn vervuilender dan gedacht. Audi gebruikt de Schumel software om dat te verhullen.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 boulevard. Nee, gewoon de vinyljaren, dames en heren. Dank u wel. Hartelijk welkom. Gezellig dat u er bent. En dat u meegaat genieten van de toch wat aparte muziekkeuze vandaag. Maar ja, dat is voor dit programma nou eenmaal uh, gebruikelijk. Huh? Even buiten de out of the box denken en zo. En uh, gewoon, uh, nou ja. Je kent dat wel. Ga ik u laten genieten van het album 17 van Kajak. En dat is in januari al uitgekomen. Toen hebben we hem helemaal gedraaid. Omdat ik er wild enthousiast over ben. En natuurlijk ook nog eens een keer een grote Kajak fan ben. Ik ga ze ook weer zien. Van de volgende maand, 23 november, zijn ze in Harlem In het patronaat. En daar ga ik zeker naartoe. Dat is een ding wat zeker is. En, uh... nou ja. Ik heb hier een prachtig uh, gesigneerd exemplaar liggen, getekend door Ton zelf. Helemaal mooi. En uh, dus, uh, dat, was een, dat heb ik gekregen in Alkmaar toen de tijd, uh, daar waren ze in januari. Het was het album net uit. Maar uh, intussen zijn we al een paar maanden verder en is het album uh, internationaal uh, behoorlijk goed ontvangen en de hemel ingeprezen. En uh, Kajak toert ook door heel Europa op dit moment, tot in Moskou en toe. Ja, dat is niet gering. Maar goed, we gaan Kajak zetten tegenover een ander bandje wat nog steeds toert. Alleen de muziek die ik van ze ga draaien, dat is uit een veel eerdere periode. Namelijk de Rolling Stones. Ja, mag er wel eens, gezellig. Ik als Beatles vind Rolling Stones draaien. Nou ja, hoe gek kan dat gaan? Nee hoor, dat is gek werk. Ik heb twee, twee dubbel LP's en die heten de Stones, Rolling Stones Story. En daar staan dus alle hits op. Het zijn twee dubbel LP's en daar staan alle hits op die ze in de periode uh, 1963 tot en met 1970 gemaakt hebben. Dus, dat is nogal wat. En uh, daar gaan we een lekkere selectie uitdraaien. Afgewisseld met kayak. Nou, hoe mooi kun je het hebben? Zullen we beginnen? Ja, laat maar doen. sister of the stones even my baby party all day long I'm cause I couldn't get my started. later my can't to check it I wish somebody come along and run to it it, wreck it come on since me and my baby party come on i can't get started come on i can't afford to check it i wish somebody come along and run it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 You, honey, you belong to me, come on. I wanna see you, baby, come on I don't mean, baby, come on I'm trying to make you see that I belong to you And you belong to me, come on I've gotta see you, baby, come on I don't mean, baby, come on I've gotta make you see that I belong to you And you belong to me, come on Nou, lekker, hè? De Rolling Stones, gewoon hun allereerste plaatopname uh, werd geen hit in de tijd. De eerste niet, althans. Uh, en uh, later zou het liedje come on nog een keer terugkeren als uh, B-kantje van uh, Tell Me. Maar de eerste keer dat het uitkomt werd het bijna helemaal geen hit. Het was een oud liedje van Chuck Berry. En uh, die heeft behoorlijk wat invloed gehad op het vroege Stones repertoire. En uh, nou, Come On dus als allereerste van de Stones. En dan gaan we naar Kajak. En uh, dat album 17, ik heb het u al gezegd, een hele nieuwe formatie van de band. Uh, alle oudleden die er uh, de vorige LP nog bij waren, waren allemaal, zijn allemaal weg. Alleen Ton Scherenperzeel bleef over. Formeerde een nieuwe band en nou ja, maakte daarmee een fantastisch album. 17 Het zeventiende studioalbum dus van Kajak. En van dat album gaan we luisteren naar Somebody. in dus, die met die plotselinge eindes dat moet eigenlijk niet kunnen hè? je net een broodje te eten <laughs> ga naar de stones appa i wanna be your man dat is de volgende We'll Dat was leuk natuurlijk wel. I wanna Be Your Man, liedje van de Beatles. En dat was de eerste hit voor de Stones. Ja, uh, want uh, ja, de, ze wilden natuurlijk graag ook net zo groot worden als de Beatles. En uh, de Beatles gaven ze dit liedje. En uh, de, toen zeiden ze, uh, zitten daar in een hoekje van... Jee, als het zo makkelijk is om liedjes te maken, gaan we het zelf ook maar doen. Nou, en dat uh, was natuurlijk niet onverstandig. Uh, maar de eerste LP's van de Rolling Stones... staan nog wel met heel veel covers op. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ook die waren leuk. Dus we gaan door met Kayak. En dat is een wat langer nummer. Kan ik toen rustig mijn broodje opeten. En dat is een prachtig stuk. Peregrina, zo heet het. All the time Come no. Dobbelmuse afgelopen januari is het, uh, is het uitgekomen. En uh, het is natuurlijk. Uh, ik heb ze toen ook uh, gezien. Toen, dat, dat, dat was denk ik hun derde optreden in deze nieuwe formatie. Dat nou ja, dan is het nog niet allemaal dat geoliede. De, de, je voelt er hier en daar nog wat moet groeien. Maar het was wel al helemaal te gek. Kajak dus. Ja, de stoel kraakt. <laughs> ja, want ik moest even de hoes pakken, want dan kan ik u even vertellen. ...die er uh, op dit album hebben meegewerkt. En dat is natuurlijk om te beginnen. Componist en toetsenist en vocals en ook basgitaar... Uh, Ton Scherpenzeel. Dan Bart Schwedman, de vocalen... ...hele nieuwe zanger... ...die zeker in niets onder doet voor zijn voorgangers. Dan hebben we uh, Marcel Singor, die speelt alle uh, gitaren... ...en doet ook wat vocals... Dan, uh, Leon Robbermond speelt hier drums. Die doet dat niet in de live, want dan is het in de live-set, uh, de live-bezetting. Uh, want dan is het Colin Eikenaar die, uh, die drums speelt. Uh, maar op dit album dus nog uh, Leon Robbermond. Dan hebben we Christopher uh, Gildenlow. Ja, Gildenlow. Die speelt basgitaar. Um, dan ook nog op sommige nummers hebben we René van der Zalm de fiddle, dus een soort viool zeg maar. Uh, dan ook nog uh, Loek Boom, die doet op sommige stukjes uh, banjo en ukulele. En dan als laatste hebben we ook nog uh, Nico Outhuizen uh, percussie op een aantal stukken. Uh, en als speciale gast op dit album uh, hebben we ook nog Andy Latimer. En Andy Latimer, dat is dan weer uh, de uh, meneer van de band Camel. Nou, het is een uh, heerlijk album. We gaan er nog veel meer van draaien. Maar nu eerst weer naar de Stans. Jawel, want die hebben we ook nog vandaag. En dit is weer zo'n lekker oudje. Daar komt hij. was dat een, uh, al een Chuck Berry nummer. En die hadden de Stones vrij veel hoor. In het begin, Keith Richards, de gitarist, was echt wel een behoorlijke Chuck Berry fan. Hij heeft ook later een aantal keren met hem samengespeeld. Nou, dat lijkt me natuurlijk prachtig als je met je idool kunt samenspelen. Toch? Lijkt me heerlijk. It Falling. It me one thing It is this by what we miss I take Saving for something that is hidden, gone or lost Our kingdom for a kiss, redemption's here, but at what cost? It doesn't matter what I do or say The sense of wanting just won't go away The clouds of longing cover my will break And force to find a battle I can Peace Dat nummer, eerste nummer van kant 2 van het album van Kayak. En tegenwoordig, ja, het is een dubbel LP, maar de inhoud is ongeveer een enkele. Maar dat komt natuurlijk omdat uh, ja, de huidige techniek en het duurdere vinyl en de, de meer informatie die erop moet, dat, dat natuurlijk dan ook. Uh, ...resulteert in wat minder nummers per kant. Er zijn hier nummers waar uh, kanten waar maar twee, twee nummers op staan. Goed, maar dat bleek er allemaal niet toe. Het is allemaal gewoon lekker. Het album is internationaal ook behoorlijk goed ontvangen. Ik heb daar best een aantal uh, kritieken van gelezen. Uit diverse landen. Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje zelfs. En overal uh, is het album verschrikkelijk goed ontvangen. En dat is eigenlijk het eerste keer voor Kajak... Dat, uh, dat er zo'n uh, enorme waardering is voor een album heel Europees gezien. Hartstikke mooi natuurlijk. Kayak 17. En we gaan door met de Stones. En de titel uh, is eigenlijk niet goed. Want je zou denken dat alles voorbij is. Nee hoor, nog lang niet. We hebben nog uh, ruim uh, anderhalf uur te gaan. Dus komt helemaal goed. It's all over now. Hier zijn ze weer De The Stones. Yeah. All night long Rolling Stones van uh, een uh, verzamelalbum dat, uh, dat heet uh, Rolling Stones Story Number One En uh, dat zijn de grootste hits. Er is ook nog een deel 2, dat zijn de iets minder grote hits. Maar uh, de deel 1 is in ieder geval, dat zijn echt de knijters van hits die de Stones in de periode vanaf 1963 tot 1970 gehad hebben. Uh, toen ze dus nog werkte voor het DECA-label. Onder de productionele leiding van Andrew Luke Old, Oldham. En uh, later natuurlijk, na 1970, zijn de heren bij DECA weggegaan. En zijn ze hun eigen platenlabel Rolling Stones Records begonnen. En uh, het eerste album wat daarop uitkwam natuurlijk was Sticky Fingers. En uh, we weten hoe dat allemaal gegaan is. En ze zijn dus nog steeds... Behoorlijk actief, de heren. Goed, uh, eens even kijken. Het weer. En van het album 17 gaan we nu luisteren naar een nummer dat heet Feathers and Tar: Kayak. rooster, please drive him home, if you see my little red rooster, Since my little red rooster's been gone Een van die uh, oude bloesjes die ze toen de tijd uh, regelmatig op uh, de plaat uh, zetten. Gaan door weer met kayak, kayak, walking through the fire. Stukken van deze prachtplaat van Kayak 17. Album kwam uit in januari jongs de leden. En heeft sindsdien internationaal een hele hoge ogen gegooid. Goed, ik ga er nog eentje doen van de stones als laatste voor dit eerste uur. En dan gaan we twee uur gewoon dezelfde voet uh, verder. Time is on my side. Nou niet helemaal, want de klok is onverbiddelijk. Tot zo. Op 106.9. Straks meer. V. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.